Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg... had een baan als psychiatrisch specialist... Hij werkte in een gevangeniskliniek in Berrenburg, 40 kilometer ten zuiden van Maagdenburg. Zijn werkgever zegt dat de Saoudier sinds 2020 in dienst was... maar de afgelopen twee maanden niet meer heeft gewerkt door vakantie en ziekte. Gisteren reed de man met een gehuurde auto in op bezoekers van de kerstmarkt in Maagdenburg. Er vielen zeker vijf doden. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De verdachte wordt vermoedelijk vanavond voorgeleid. Zijn motief is nog onduidelijk. IJsland heeft een nieuwe premier. Het is de sociaal-democratische Christroen Frosta Dottier. Met haar 36 jaar is ze de jongste premier in de geschiedenis van IJsland. Haar partij vormt een coalitie met de Volkspartij en de Liberale Hervormingspartij... die beide ook door een vrouw worden geleid. En sinds juni heeft IJsland ook een vrouw als president, Halla Thomas Dottier. De actie Serious Request heeft in drie dagen al meer dan vijf miljoen euro opgebracht. Dat is bijna drie keer zoveel als in de eerste drie dagen vorig jaar. Het glazen huis van 3FM, waarin drie DJ's de inzameling leiden, staat dit jaar in Zwolle. Daar is het elke avond erg druk. De gemeente moet het Rode Torenplein geregeld afsluiten omdat er niemand meer bij kan. De opbrengst van de actie gaat dit jaar naar Metakids... die zich inzet voor onderzoek naar stofwisselingsziekten bij kinderen. In de Eredivisie is Almere City niet langer de hekkensluiter. De ploeg won thuis met 3-0 van Heerenveen. Het is voor Almere City, dat deze week trainer Maduro ontsloeg, pas de tweede overwinning van het seizoen. Door de zegen zakt RKC naar de laatste plaats. Vanmiddag won go Ahead Eagles thuis met 2-1 van NAC Breda. Het weer, vanavond en vannacht nog enkele buien, minimaal rond 5 graden. Het gaat flink waaien, op de wadden mogelijk stormachtig. Morgen een onstuimige dag met buien, maar ook af en toe zon en veel wind, vooral aan de kust. En het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 Nightlock Mainstage. Main Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstays. Mijn naam is Mario Zandvoort. En we eh, hoorden muziek van Wham! Hè. Ja, de feestdagen die zijn begonnen. Waarschijnlijk heb je vakantie. Nou ja, die in ieder geval de scholen hebben vakantie. Misschien heb je ook vakantie. Misschien begint uh, die pas uh, maandag of zo. Maar de meeste hebben toch... Uh, Alvast het ticketje vol kerst, want ja, dinsdag is het kerstavond en dan woensdag en donderdag hebben we eerste kerstdag. Donderdag tweede kerstdag, vrijdag derde kerstdag en dan zaterdag vierde kerstdag, vijf of bestaat. Nee, lekker belangrijk. TV al voor de Nightwalk B-Stage. Natuurlijk, uh, het eerste uurtje beste van dance, R&B, een beetje pop dus tussen dat laatste show. Nieuws, de party update natuurlijk de team boven beste platen van de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ nog met zijn global house vibes. straks in het de derde uur Die we helemaal naar Italië... met het beste van de clubseite Italië met DJ Camus Kelly. En uh, onderweg zometeen een Christmas... Uh, Christmas, uh, Christmas, niet Christmas, maar een Christmas uh, mash-up. Christmas mash-up. Onder andere Rihanna, Bruno Mars, uh, Ariana Grande, Training. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Maar eerst hoorden we hier... Uh, DJ met So Much Time. Een hele goede navel.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 De is coming to town in de Dario uh, Xavier uh, 2024 remix. Ik heb er nog één kunnen vinden van dit jaar. Was eventjes uh, zoeken. En, uh, maar ja, lang genoeg zoeken en uiteindelijk uh, zal je het toch terugvinden. En daarvoor horen we muziek van uh, ja, uh, Rihanna, Bruno Mars, uh, Ariana Grande, Meghan Trainor met de uh, Christmas mashup. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Ik hebben nog even een beetje shownieuws voor je. De Dutch Boys-lid Henk uh, de Roop, beter bekend als uh, Boerhar, Die is op 69-jarige overleden. Dat belden de bandleider Koor Maten en Jan uh, Jans Hogevee op hun Facebookpagina. Toch nog onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van Henk de Roop gezondheid snel achteruit ging. Je was je alweer gestopt ook met, uh, met optreden, want het ging gewoon niet meer. En ja, laat willen zeggen, gezondheid gaat voor. Maar ja, de man is er ook niet jonger op geworden. Hè? Boer Harms, 69 jaar oud. Het, ja, het, het is niet oud om uh, Joost Klein. Het zijn een songfestival in zijn Europa-paar verantwoordelijk voor de best bekeken videoclip van het jaar op YouTube hier in Nederland. Zo maakte Google het moederbedrijf van YouTube uh, afgelopen dinsdag bekend. Hoe vaak de videoclip in Nederland precies bekeken is, dat wordt dan niet gemeld. Maar wereldwijd werd de clip al 52 miljoen keer gezien. Europa stond op Spotify op de tweede plek in het jaar overzicht. En is ook de hoogste Nederlandse binnenkomer in de top 2000 bij NPO Radio 2. En ook de tweede plaats op de lijst van YouTube staat Dabadi Dabadi. De lied van Kinderen voor Kinderen voor de Koningspelen. Dat heeft 12 miljoen views gekregen. Daarbij, uh... Daarna volgt Brommerskieken van Boer Harps. En de videoclip is 6,6 miljoen keer bekeken. Dus uh, ja, En het uh, eh, Europese Songfestival trapt dan onze eigen europa Joost klein eruit... om ja, uh, eh, gedisqualificeerd. Maar uh, we mogen toch weer meedoen. Of dat nou uh, goed nieuws is, uh, dan zetten we onze bedenkingen bij. Zie je we hebben ze zelfs want ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Cezon heeft een remix gemaakt met I'm Gonna Live Till I Die. Luister maar With you, with you, with you, with you, let the spirit flow around. Just kind of rise and go right with you, with you, with you, with you. With you. Radio show. The Night Walk Main Stage. The Night Walk Main Stage. The home of house music and awesome vibes. with that message. antwoord en de Nightwalk Mainstays. Daar luisteren. De warming-up voor jouw stapavond. Voor de muziek van Max Kion met Revival. En daarvoor Andrea uh, Tomai met With You. En zo werd het even tijd voor, uh, voor de party-update. Voor deze zaterdagavond 21 december. Het laatste weekend. En uh, ja, vaak het weekend voor kerst. Dinsdag uh, kerstavond. En dan uh, woensdag uh, eerste kerstdag. En dan donderdag tweede kerstdag. Vrijdag derde kerstdag. En vierde kerstdag zijn we er weer. <laughs> en daarna gaan we op naar het nieuwe jaar. Steve van Zandvoort, de party-update. Vanavond Brainwash, wekelijks feestje, in the scape in Amsterdam. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En de line-up is in handen van onze eigen Raimundo. Onze Zandvoortse Raimundo doet daar een line-up. En natuurlijk, zelf staat hij ook achter de deks. En vanavond heeft hij uitgenodigd Lucas Veen. Donnie Snipes, MC Heights en Danique uh, on Percussions vanavond dus in de Escape. Het week feestje, Brainwash. En Brainwash. Als we doorlopen, komen we bij Club Air. En daar is vanavond de Throwback afgekort THRW. BCK, Dat is uh, vanaf 11 uur. Je welkom tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, RB en hip-hop. Andere muziek dus als in de Escape met Raimundo. Maar voor meer informatie check de website th thrwbck.nl. of throwback.nl air of air.nl. Daar vind je al die informatie. En als je het hebt met uh, hip-hop en RB, dan moet je zeker naar de, de Melkweg gaan vanavond. Vanavond je Encore begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is de uh, hoop of hip -hop. Op een RB. Voor meer informatie aan elkaar geschreven, encoreamsterdam.nl... of check gewoon even melkweg.nl. En uh, ja, iedere zaterdag het beste hip-hop RB, avro en dancehall... En je hoeft niet lid te zijn, maar je moet wel 18 plus zijn. En wie de draait? nou waarschijnlijk gewoon The Residents. En dan nog een feestje. Op de dag was dat. Duurt tot 11 uur vanavond. Wavy Winter Festival is om 1 uur vanmiddag begonnen. Duurt tot 11 uur in de avond in de thuishaven. Op het Thuishaventrein moet ik zeggen. Dat is ze op de contactwegen. Langs de A5 zit dat. Voor meer informatie, wave met een v yeah, of check gewoon thuishaven.nl. Dat is een stuk makkelijker. Dus uh, Benny Rodikes, Luc van Dijk zijn aanwezig. Uh. Jola Jackson, Mau P, Rosie, Miguel en Tons. Samuel Deep. Nou, te veel om op te noemen. Tot aan elf uur is dat nog uh, Wavy Winter Festival. En tot zover ook de party update. Door met muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Atiras hoor je nu de radio met Tiamo.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 Whoa, whoa, whoa. of Prayer Remix. Daarvoor horen we and Days met Feel the Sea. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Wel plaats erg populair in de clubs, op de streams... en op de festivals indoor. Alhoewel, we hebben wel outdoor... maar uh, ik was van de week uh, bij de RAI... met de Amsterdamse winter, uh, winterparadijs. Niet in het Engels, maar gewoon Nederlands winterparadijs. Dus uh, ja, daar stond de kermis en... Uh, koekesoki. en, en uh, de gluewijn. Dat stond allemaal buiten. Kampvuurtjes, uh, een gezellig boek. En ijsbanen. Drie stuks heb ik er geteld. Dus een hele grote buiten en nog binnen ook nog van alles wat. Dus uh, wat is tijd voor de Nightwalk team want ik wil weer veel te veel. Deze week op 10: Marlon Hofstad, uh, Fisher en uh, Daddy, uh, DJ Daddy Trends met It's That Time. Op 9, Jewel Kids met Go Hard. Op 8, Luke Dean met Pump It. 7, ook Luke die, maar dan met uh, Babies on the Dex. Op 6 Nick Van Chooly en Robert Cortouz met Set Me Free. Op 5 Parshall To Cool To Be Careless. Op 4 Prospa en uh, Ra met This Rhythm. Op 3 deze week Luc van Dijk met uh, Disco Tetris. Op 2, Eats Everything met Upside Down. Die had ik eigenlijk stiekem al verwacht op nummer 1. Maar op nummer 1 nog steeds Gouwe, gouden klassieker uit de jaren 90 Adventures of Stevie V. In de remix van Pashaw met de Dirty Cash, Money Talks. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb al de muziek voor je. Cray and Croats met Back for More. Je hoort het hier op CFM's antwoord in The Nightwalk. Welcome on you down. main stage Your host on the Nightwalk main stage DJ Mario Zanfort Christmas is You in de Mydra Tech House Edit. En Mariah Carey, uh, ja, geen optredens. Want uh, ik vertelde, die vorige week is ze ziek. Dus uh, ja, geen optredens uh, voor de kersttour. Is eventjes on hold gezet. Dus uh, heb. En trouwens, voor Mariah Carey hoorden we dompen met Elevator. En tot zover ook dit uur van de night. Wat? Niet getreurd zometeen? Nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En uh, als je denkt, van ik ga nu al de deur uit. Ik zou zeggen, blijf gewoon wachten tot middag. Want straks tussen 11 en 12, uh, DJ Kavis Kelly. Uh, Italië. In ieder geval, anders wens ik alvast een hele fijne kerstdagen en fijne feestdagen. Maar uh, in principe zijn we er nog voor oud en nieuw, hè? Want oud en nieuw is volgende week. Niet de komende week, maar die week erop. Dus uh, volgende week zaterdag zijn we er nog gewoon, hè? Ik laat je achter met een uh, white labeltje Freaking. En misschien nog zometeen Dimitri Vegas en uh, Like Mike en Rehab. Gaan we redden met Santa Claus is Coming to Town. Ik zeg uh, tot zometeen na de break.